Vijf uur. Het nos journaal Hallo, Duivene de wit. Bedroefde reacties na overlijden Hella Haase. Gasontsnapping Botlek verzwegen. En honderden banen extra op de tocht bij gemeente Rotterdam. Alom wordt getreurd om het overlijden van de schrijfster Hella Haase. Koningin Beatrix, die goed met haar bevriend was, heeft een condolianse telegram gestuurd naar de kinderen van Haase. Premier Rutte zei verdrietig te zijn... en volgens minister van Cultuur van Bijsterveld... deed Hazen niet onder voor Moelisch, Herman en Reven... en kun je daarom beter spreken van de grote vier. Uitgeverij Querido, die 65 jaar lang haar boeken uitgaf... roemt de veelzijdigheid van Hazen... en herinnert haar vooral als een zeer amabel mens. Het CPNB, de stichting die de Nederlandse literatuur promoot... spreekt van een van de meest geliefde auteurs van het land. Hella Hazen overleed gisteren in haar woonplaats Amsterdam... na een kort ziekbed. Ze geldt als een van de grootste schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Veel van haar boeken gaan over de voormalige kolonie Nederlands-Indië... waar ze de eerste twintig jaar van haar leven doorbracht. Zo behandelt haar eerste roman, Oerug, uit 1948... de vriendschap tussen een Nederlandse en een Indische jongen. Ook Heren van de T. en haar roman Sleuteloog uit 2002... spelen zich deels af in Nederlands-Indië. Haase kreeg voor haar oeuvre vrijwel alle grote prijzen. Maar de kroon op haar werk was de prijs der Nederlandse letteren in 2004. El Haase is 93 jaar geworden. Amerikaanse functionarissen hebben de dood bevestigd van Anwar al-Avlaki in Jemen. Avlaki was volgens Washington een internationale terrorist... die achter verschillende aanslagen op Amerikaanse doelen zat. Hij werd vandaag gedood bij een aanval van een onbemand vliegtuigje in Jemen. Volgens de CIA was Avlaki de chef externe operaties van Al-Qaeda... op het Arabisch schiereiland.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 Een onderzoeksbureau had aangetoond dat de opbrengsten uit grondexploitatie in Meidrecht en Wilnis te optimistisch waren ingeschat. Gisteravond stapte burgemeester Burgman van de VVD al op en de Rondevenen wordt nu nog bestuurd door drie wethouders. Een bejaarde verzorger uit Hoge Zand mag vijf jaar lang niet meer werken in een verpleeghuis. De man vergreep zich tijdens een nachtdienst aan twee hoogbejaarde vrouwen. en krijgt ook nog een werkstraf van 240 uur. De man had al eerder bejaarde vrouwen seksueel misbruikt... maar kon toch telkens weer aan de slag in te huizen. Daarom eist de justitie een beroepsverbod. De man van 49 moet ook verplicht in therapie. Dan het weer. Vannacht helder. Hier en daar een mistbank en minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig, al kan er wat hoger sluierbewolking overtrekken. Middagtemperatuur tussen 21 graden aan zee en 25 in het zuidoosten. Ook zondag vrij zonnig, maar wel een gaatje minder warm. Na het weekend toenemende bewolking, buien en lagere temperaturen. ANDB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt voor een vrijdag normaal. De meeste files staan in het midden van het land. Langs de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... Langzaam rijden en stilstaan op veel plaatsen tot aan Hoevelaken, zo'n 15 kilometer. Elders op de A1 valt op het ongeluk van Apeldoorn naar Hengelo. Het gebeurde bij Deventer-Oost. Staat 5 kilometer file vanaf Twello. Bij Deventer-Oost zijn twee rijstroken dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Dijl en knooppunt Empel, 14 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht.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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triados.nl voor het prospectus. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag 30 september. De autoverkoper zakken plotseling in. In Jemen is een Al-Qaeda-leider gedood. Wat de gevolgen zijn, dat gaan we zo bespreken. Er is nieuws over Beethoven, maar eerst de verhalenschrijster die volgens eigen zeggen niets anders kon, is overleden. De Grand Lady van de Nederlandse literatuur. Vandaag is bekend geworden dat Hella S. Haase. donderdagavond op 93-jarige leeftijd is overleden. Minister van Bijsterveld, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, reageerde vanmiddag op het overlijden van Haase. Uh, echt een verlies uh, voor de literaire wereld. Uh, zij was, uh, we spreken natuurlijk vaak over de grote drie: uh, reven Hermans en Moelis. Maar ik denk wel dat je kan spreken over de grote vier. Want uh, Hella Haase deed niet onder voor deze drie heren.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 Uh, dat denk ik wel. Ik denk dat ze heel veel jongeren in Nederland ook verbonden heeft met ons verleden uh, in de tijd uh, van de kolonia kolonialisatie. Dus ik denk dat ze daar zeker, uh, zeker een hele belangrijke rol vervuld heeft. Maar ze heeft natuurlijk gewoon ook heel veel jonge mensen geïnspireerd met haar boeken en uh, heel veel mooie uren bezorgd en heel veel mensen. Dus ik uh, denk dat we echt een uh, heel grote vrouw verliezen, ja. Aan de telefoon nu schrijft de Nelke Noordenvliet. Ja, mevrouw Noordenvliet, de minister zegt... we moeten eigenlijk spreken over de grote vier... dus van Reven, Hermans, Moelies en Hazen. Wat denkt u, heeft Hella Hazen eigenlijk wel genoeg erkenning gehad? Daar ben ik het uiteraard mee eens, maar ik vind het een beetje onzin... om dat dan nu achteraf nog eens een keer te gaan zeggen... terwijl dat bij het leven van Hella Hazen al simpelweg daadwerkelijk zo was. En um, die competitie van wie nu de grootste is... Wie minder groot, wie erbij hoort, wie er niet bij hoort. Ik denk dat dat niet geheel in de geest van Hella Hagen is om er nog een beetje over te, te, te bekvechten. Ze wist wat ze waard was. En uh, degene die haar werk goed kende, wisten dat ook. Ze was groot. En waarom was zij groot? Ze was groot omdat ze um, een autonoom schrijver was. Die um, uh, volledig toegewijd was aan haar werk. ...en wars van de waan van de dag of de mode in de literatuur. Ze was um, uh, een vrouw met een enorme eruditie en een grote opstelling ...en met een voortdurende, ja, hoe moet ik het zeggen, haar oor gericht op uh, het wezen van, van, van de mens. En daar maakte ze haar, uh, uh, haar werk uh, uh, uh, van. Bovendien, weet je dat op een manier, in een stijl en een variatie van thematiek, een variatie van woordkeuze en nou ja, noem maar op, die uh, uniek uh, was en, en ongekend. Nee. Dus daarin is ze groot. Nee. Iemand met zo'n oeuvre, want als je de lijst ziet, dan heeft ze gigantisch veel ook uh, gepubliceerd. Daarvan is het altijd heel moeilijk om te zeggen van nou, dat was het beste boek of dat, uh, dat was echt een keerpunt. Maar wat heeft u persoonlijk het meest geraakt? Ja, dat is inderdaad weer ontzettend moeilijk te zeggen. Omdat in verschillende faarten van haar cijferschap ook steeds een ander aspect uh, je kon, kon, kon raken. Ik heb het gevolgd vanaf dat ik weer 15, 16 was en uh, uh, haar werd ging lezen. En als uh, jong lezer werd ik geraakt door de verborgen bron bijvoorbeeld. Uh, groei je dan op als lezer dan... Is het een Nieuw Testament, waar ze zelf trouwens ook uh, uh, uh, uh, nogal over te spreken was, wat je uh, boeit? Of een portret als legkaart. Dat zijn allemaal uh, werken geweest die mij ergens in de loop van mijn leven als lezer en schrijver hebben uh, uh, geïnspireerd en hebben aangesproken. Ja. Het is uh, inderdaad, je kunt niet zeggen, dit was het beste, dit was het mooiste, maar. Telkens weer wist ze je te raken. Ja. Zijn er ook raakvlakken eigenlijk tussen uw eigen carrière en die van Hella Hazen? Uh, er zullen ongetwijfeld raakvlakken zijn, want net als uh, uh, Hella dat was, ben ik zelf ook geïnteresseerd in de manier waarop het verleden uh, allemaal doorwerkt in het heden. Waarop je, je kunt het heden niet begrijpen en niet snappen als je niks weet van het verleden. En je kunt het verleden niet uh, begrijpen als je niet tegelijkertijd geïnteresseerd bent in het heden. Dus die twee zijn onverbrekelijk met elkaar uh, verbonden. En dat was iets wat zij uh, gestalte gaf in haar werk. En dat is een vraag die mij ook voortdurend boeit en bezighoudt. Ja. Zij zal gelezen blijven worden, denkt u dat ook? Want uh, het verbazingwekkende is dat ze door de jaren heen, elke keer op middelbare scholen ook nog steeds, nog steeds populair is steeds weer een, een nieuwe generatie lezers. En ik hoop heel erg dat dat zo blijft. Maar uh, daar hebben we uh, geen enkele invloed op. Dat, we kunnen dat wel proberen als docenten in Nederland. Bijvoorbeeld om werk van uh, overlijders, schrijvers steeds weer aan de orde te stellen. Maar daar heb je betrekkelijk weinig over uh, te zeggen. Uh, ik hoop niet dat dat bij uh, het werk van Hella gaat gebeuren. Ik denk het niet omdat ik er zeker van ben dat de thema's van menselijkheid eh, die ze aan de orde stelden eh, ook steeds weer zullen blijven proberen. En bovendien was er ook altijd iets in dat werk wat het, een soort raadsel eh, bleef. Eh, het is niet eenduidig. En dat zal denk ik toch steeds wel weer lezers blijven trekken. Het blijft intrigeren. Ik dank u wel ja. mevrouw Noordenvliet eh, dat u met ons heeft willen stilstaan bij het overlijden van Hazen. Het is bijna kwart over vijf. De verhuftering, de zorg en de economie. Nederlanders maken zich in toenemende mate zorgen over de toekomst. Blijkt allemaal uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Tijdens een wekelijkse persconferentie liet de premier Rutte weten dat hij zichzelf geen zorgen maakt over de toekomst. Nee, eh, omdat ik van het type ben dat als je je zorgen dreig te gaan maken... dan moet je zorgen dat je die zorgen wegneemt hè, door acties eh, te nemen. En het grote voordeel van mijn baan is natuurlijk dat ik dat ook kan doen. Dus we zijn volop bezig als kabinet om eh, ja, de noodzakelijke maatregelen eh, te nemen. En eh, dat is in een moeilijke tijd. Hè, de tijd is moeilijk. Maar tegelijkertijd geeft het enorm veel voldoening om vanuit mijn functie... Eh, vanuit een goede analyse ook de noodzakelijke maatregelen te nemen. Het gaat veel over de economie. Uh, ook daar maakt zich men steeds meer zorgen over. Is dat iets wat u verbaast? Nee, uh, nee natuurlijk niet. De, de, de cijfers van de economie zijn niet, uh, zijn niet gunstig. Hè? De, die, de goede cijfers lopen terug, dus dat begrijp ik. Dan uh, blijft nog steeds op nummer 1 staan de verhuftering. Uh, nee, dat staat nog boven de economie. Ja. Zeker. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat dat nog steeds zo'n belangrijk punt is voor nou, de ik, denk, ik denk dat dat is heel erg bij Nederland ook hoort. We zijn een land wat... Ongelooflijk veel waarde hecht en zeer terecht ook aan, aan goede omgangsvormen, aan, aan, aan uh, hechte maatschappelijke uh, verbanden, uh, het iets voor de ander overhebben. Uh, en tegelijkertijd helaas uh, zie je in de samenleving nog te veel voorbeelden uh, waar dat niet gebeurt. Ook in de Kamer bijvoorbeeld. Ja, maar nu heeft u het over het Kamerdebat van vorige week. En daar hebben we volgens mij nog wel een hele persconferentie aan gewijd, Niels. Eh, het vertrouwen in het kabinet, dat is nog steeds wel redelijk aanwezig. Maar aan de andere kant is de rek er ook een beetje uit. Um, ziet u een schone taak om dat vertrouwen weer terug te winnen? Ja, ik doe mijn werk niet de hele dag kijkend naar opiniepeilingen... of, of naar de vertrouwenscijfers. Ik doe, ik doe mijn werk zo goed mogelijk. En volgens mij is dat hoe je het moet doen. Je creëert vertrouwen in de politiek. Niet door je af te vragen of mensen jou wel vertrouwen... maar door gewoon bezig te zijn iedere dag om de problemen op te lossen... waarvan mensen tegen ons gezegd hebben, los die op. Maar begrijp ik het goed dat u geen zorgen heeft over de zorgen van de mensen? Ja, ik heb wel zorgen over de zorgen van mensen. Maar u vroeg in het begin of ik mij zorgen maakte. Toen heb ik gezegd... Als je jezelf zorgen maakt, dan vind ik dat je moet proberen. Dat vind ik het unieke van mijn baan. Uh, en daarom ben ik ook zo gemotiveerd in deze functie. Dat je kunt zeggen, oké, okay, daar maak ik me zorgen over. wat ga ik er nou doen om dat op te lossen? En als andere mensen zorgen maken, dan maak ik me daar ook wel zorgen over... maar dan is het volgens mij taak om ervoor te zorgen... dat ik me daar geen zorgen over maak door die zorgen serieus te nemen... door ervoor te zorgen dat we die zorgen oplossen. Ja, zorgt u nu maar eens eventjes dat u hier nog een taal vast kunt knopen. In ieder geval ging het over zorgen. Dat is duidelijk in het SCP-rapport. Premier Rutte was dat in gesprek met onze verslaggever Marcel Bril. Straks staatssecretaris Steven. Die wil meer samenwerking tussen de politie en beveiligingsbedrijven. Zorgen op de weg. We houden het in stijl. Weinert Zwaan. Zeker in het midden van het land vooral. Maar dat is niet ongebruikelijk voor de vrijdagmiddag. Pijnpunten die zitten nu op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Bij Deventer Oost. 7 kilometer verder door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A2 naar het zuiden vanuit Utrecht. Tussen de afritten Malsen en Kerkdriel. 14 kilometer door een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Al-Qaeda-leider en groot inspirator van vooral jonge moslimterroristen Anwar al-Awalaki is vandaag gedood in Jemen. Journalist Judith Spiegel is in de hoofdstad Sanaa. Judith, is bekend hoe die nou om het leven is gekomen? Nou, eigenlijk nog niet echt. Er gaan veel verhalen rond. De ene is dat het door een drone is gebeurd. Dus een Amerikaans onbemand vliegtuigje... Het andere scenario is uh, dat het een lichaam is omgebracht. En dan is er nog een groep in die het helemaal niet gelooft en zegt... die man is niet dood, dit is een stunt van Ali Abdullah Saleh... om te laten zien aan de wereld, eens hoe goed ik ben. Ja, en dat is de president, hè, voor alle helderheid. En Wie was deze man, die uh, al-Avlaki? Nou, zoals je al zei, was een groot inspirator vooral voor jongeren, niet zozeer in Jemen, maar wereldwijd. Hij is een geestelijk leider, geboren in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikanen was hij betrokken bij de eh, mislukte bomaanslag twee jaar geleden op dat toestel tussen Amsterdam en Detroit. Nou ja, met andere woorden, voor de Amerikanen was hij een, een groot terrorist... en voor veel jongeren in wereldwijd was hij een grote inspiratiebom. En met name omdat hij via internet zijn boodschap wist dus te verspreiden. Ja, en het feit dat hij dus nu om het leven is gebracht... betekent dat een grote klap voor Al-Qaeda in Jemen? Ja, ik denk het wel. Ik denk voor Al-Qaeda wereldwijd. Uh, na het verlies van Osama Bin Laden is dit toch wel het tweede kopstuk. En hij was echt een kopstuk, want na de dood van Bin Laden... Er werd al over gesproken of deze man, deze andere de al-Alaki, al de opvolger van Misraden zou moeten worden. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar dat wilde ik wel zeggen: dat hij dus een zeer belangrijk figuur binnen Al-Qaeda was. Dus ik zou zeggen dat dat wel een klap is voor ze. Ja. Dankjewel, Judith. Judith Spiegel was dat vanuit Jemen. In Grollo nemen de fans afscheid van Harry Muske. Maar ook de bandleden nemen afscheid van Harry. Ze zouden gaan spelen en volgens mij spelen ze al op dit moment Jeroen. Ja, luister maar. Ze zijn net weer begonnen. Een nieuwe set. Heel erg indrukwekkend. Op, eh, onder de veranda van het oude café Hofstegen. Volledige vergunning. Ze zijn ze net begonnen aan de muziek van de inspirator van Harry Musquet, John Lee Hooker? Hobo Blues. Handgemaakte muziek noemde Harry Muskeel dit altijd. Muziek voor de minderheden. Maar uh, wat voor minderheden? Ik zie hier uh, over het algemeen toch het publiek van boven de 50 met een aantal jongeren tussendoor. En die, die, die maken dit mee. Jullie maken dit ook mee. We zijn rechtstreeks in de uitzending. Het uh, is de band, de Blizzards. Met die ene man die ontbreekt. Ja, het kan wel, maar het kan ook niet natuurlijk. Hè? Vandaag kan het. En ik denk dat je daarna ook wel een, beetje een stapje terug moet nemen. Misschien moet je er verder af blijven. Ik weet het niet. 200 meter van ons vandaan rust hij in zijn simpele kist. En jullie maken dit mee. Ja, dat is geweldig. Van, uh, om op deze manier afscheid van hem te kunnen nemen. Ja. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Arsten. Oh, dat... Het uit Nieuwbuinen. Nee, Bühne. Maar dan heeft u hem ook nog wel eens meegemaakt, denk ik. In de Witte Bol of zo. Klopt, ja, toen we nog iets jonger waren dan vandaag. Nee, klopt. In de Witte Bol kwam hij wel regelmatig. En in juni nog bij Groeten Grollo. Het festival. Het festival. Waar ze voor de laatste keer samen hebben gespeeld met QB. Klopt, ja. van super optreden van hem. Wat voor man was hij voor u? Ja, gewoon de echte Drenthe, hè? de gewone man. Ja. Simpel, eenvoudig, maar toch ook wel erg muzikaal en erg doorzetterig. Maar dat vond ik juist zo leuk aan hem, dat hij gewoon bleef. En uh, gewoon de, de pure Drent bleef. Maar in zijn muziek toch een ongewone Drent. Dat was hij geweldig, ja. ja. was hij groot. Ik zie hier een man staan uh, die ik onderweg heb leren kennen... die ook nog de eerste periode heeft meegemaakt. Uh, niet met deze jongens Hans en Helmich van der Vecht en Erwin Java en Feiko, die erbij gekomen is als bas. Maar uh, nog met Willy Middel, Hans Kintz en Hans Waterman op drums. En u kwam helemaal uit de Wieringermeer in 1965... Uh, 14 jaar oud, hier naartoe gelift? Ja, dat uh, was de enige manier. Uh, geld was er niet. En uh, ik had QB&B uh, één keer zien optreden. En toen uh, gebeurde er iets... Uh, en toen ben ik ze eigenlijk altijd blijven volgen. Ze hebben u geraakt? Absoluut. En dat, dat liften dat ging dan door tot Oosterhesselerbrug en <lacht> dat soort romantische oorden? Dat klopt ja, op zondagmiddag van 2 uh, tot 6 uh, dacht ik ongeveer. En uh, ja, dan Sjoerd, de toenmalige roadmanager, helpen met uitladen van de apparatuur. Waardoor je nog één drankje kreeg en dan gratis het concert bij mocht wonen. En u had uh, de trui uh, gekregen van uw moeder... die hem weer had nage nagebreid naar het model wat Harry altijd droeg. Dat klopt. Maar... Gebreid door zijn toenmalige vriendin Miep Huisman... die hem verliet waarna hij naar Grollo ging uit Liefdesverdriet. En dat klopt en uh, dat uh, was wel eigenlijk een beetje speciaal. Want daarna herkende Harry me ook als ik in het publiek stond. Dan zei hij, ha Jan. <laughs> Mooi. Nou, we luisteren nog maar even mee met de band die... Uh, Doorgaat met Hobo Blues van Johnny Hooker. Altijd een van hun favoriete nummers. En uh, nou ja, het is dan heel om het dan maar langzaam te laten veden. Niet te snel, jongens. Hobo Blues. Daar zo bij het afscheid van Harry Musquet. U hoorde onze verslaggever Jeroen Wilaert. Politie en particuliere beveiligingsbedrijven moeten meer samenwerken om criminelen op te sporen. Dat wil staatssecretaris Fred Teven van Justitie. In Zwolle werken beide partijen al samen onder de titel Crimie Nee. Onze verslaggever Theo Verbrugge ging kijken hoe die jarenlange samenwerking er daar uitziet. Hé, hey, zijn er nog bijzonderheden? Nou, het belangrijkste voor deze nacht is even dat we alert zijn op die witte bus. Uit, uh, het is kenteken bekend, uit Oomsblok. Hij is van Securitas. Oké, okay, super, dankjewel. Ik zal de collega's op de weg ook even inlichten. En hij is van de politie. Oké, okay, fijne nacht, succes. We zijn in een ruimte van uh, de politie uh, in uh, Zwolle, de regio-politie. Uh, we zien uh, allerlei beeldschermen van industrieterreinen van de binnenstad. En we zien achter elk rijtje schermen weer een medewerker of van de politie zitten of van een particulier beveiligingsbedrijf. Ronald Nemelink is uh, directeur van uh, Criminé. Dat is de stichting waarin politie en particuliere beveiliging samenwerken. Wat gebeurt hier en wat gebeurt hier vooral samen? Nou, wat u hier ziet is uh, het gebruik van kentekencamera's en gewone camera's. Uh, um, slimme sensoren op bedrijventreinen in binnensteden. Alles op het gebied van cameratoezicht. Waarbij uh, de publieke en private partijen onder één dak samenwerken. Uh, zijn er dus de politie en de beveiligingsbedrijven. En je hebt dat aan elkaar? Je hebt ontzettend veel aan elkaar. Noem eens een voorbeeld. Uh, de synergie tussen beiden uh, door uh, te weten van elkaar waar we mee bezig zijn... maar ook te weten wat we van elkaar nodig hebben... in de zin van informatie, het elkaar vertellen wat we, wat we zien, wat we horen... wat we kunnen gebruiken, uh, dat soort zaken zijn van groot belang. Uh, meneer Baaveld van de politie, Emiel Baaveld. Uh, zijn, is er ook informatie die u als politie niet aan een particulier beveiligingsbedrijf geeft? Ja, op het moment dat het over namen en uh, geboortedatums en dat soort uh, gegevens van personen gaat... dan zullen we dat niet klakloos aan een particulier beveiligingsbedrijf geven. Waarom doet u dat niet? Omdat dat niet nodig is uh, in het kader van de samenwerking. Vaak is heel gerichte informatie op basis van een kenteken uh, of een signalement... of een uh, beschrijving van de auto voldoende. Nou zegt uh, staatssecretaris Steven dus dat uw voorbeeld uh, meer gevolg moet hebben in het land. Politie en particuliere beveiligingsbedrijven meer samenwerken om criminelen op te sporen. U zegt dan waarschijnlijk allebei volmondig ja. Ja, dat niet alleen omdat wij uh, vinden dat de staatssecretaris daar een uh, belangrijk punt heeft. Maar ook omdat we vanuit ervaring kunnen zeggen, jarenlange ervaring, dat het heel erg effectief is. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat sluit ik me graag bij aan. Ja, u bent al langzaam aan het werken. Ja, dat kun ik, je al merken. Al twee jaren... handen op één buik. Ja, ben je Laat ik zeggen. Ja, dan zeg je ongeveer hetzelfde. Zo werkt dat uiteindelijk. Theo Verbrugge maakte de reportage. Wat ik fijn vind aan RegioBank? Nou, het persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij, en ik ken hem, wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.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 Eet geen dieren op Dierendag. Kijk op wakkerdier.nl. Exacte software die je nodig hebt, vind je bij onze productiepartners, zoals Brainsquare. Radio 1. Het NOS-journaal. Veel bedroefde reacties na het overlijden van schrijfster Hella Haase. Zo heeft koningin Beatrix een telegram naar Haase's kinderen gestuurd. En hebben ook premier Rutte en minister van Bijsterveld van zich laten horen. Haase overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze is 93 jaar geworden. De Verenigde Staten hebben de dood bevestigd van een kopstuk van Al-Qaeda in Jemen. Anwar al awlaki kwam om het leven bij een Amerikaanse aanval met een onbemand vliegtuigje.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 Als we willen weten wat voor weer het morgen wordt... dan moeten we gewoon in gedachten hebben wat het vandaag was. En dan zijn we er eigenlijk al. Eh, vandaag was prachtig en morgen doet daar niet voor onder. Er zit nog een nacht tussen met temperaturen die gaan dalen naar een graad of 10. Het is helder, wordt hooguit een klein beetje nevelig. Dat is morgen allemaal snel voorbij. Dan schijnt de zon volop. Misschien een beetje sluierbewolking in het zuiden. Maar meer is het niet. En het wordt 22 tot 25 graden. Slechts een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. 1 tot 3 boven. De zondag hebben we iets meer sluierwolken. In de ochtend overal, in de middag vooral in het noorden. Maar goed, verder schijnt de zon ook nog flink en blijft het warm. Na het weken komt er wat meer wind uit het zuidwesten, later westen. En dan begint langzaam de bewolking iets toe te nemen. Dat gebeurt vooral vanaf dinsdag. En vanaf woensdag neemt ook de kans op wat regen toe. Dan liggen de maxima net onder de 20 graden. ANRB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits voor de vrijdagmiddag. De meeste files staan in de regio Utrecht. Typerend zijn de lange files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... en de A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar rijdt het op heel veel plaatsen langzaam. Verder valt op het ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Er staat tussen de Afrit Forst en Deventer Oost 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is weer vrij. Er gebeurde een ongeluk vlak voor Den Bosch. Nog wel file vanaf de Afrit Gelder Malse 6 kilometer. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Hardingsveld Griesendam. 5 kilometer file erachter. De A16 naar Breda zijn bij de Drechttunnel twee rijstroken dicht na een ongeluk. En daar, ook, daar staat 5 kilometer. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Bij Oorschot 5 kilometer. Door een wagen met pech is de rechte rijstrook dicht.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 De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 journaal. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. Hij werd bekend bij het grote publiek door zijn optreden na de aanslag op de koninklijke familie op Koninginendag in 2009. De Apeldoornse burgemeester Fred de Graaf. En vandaag neemt hij afscheid. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij, want er is een groot feest voor hem georganiseerd. Verslaggever Matthijs Holtrop is erbij, daar in Apeldoorn. Matthijs, wat is er allemaal voor de burgemeester georganiseerd? Het lijkt wel een soort koninklijk feest wat hier gaande is in Apeldoorn. We zitten nu in een uh, militaire parade die hier uh, net voorbij is gereden. Alle geuniformeerden in Apeldoorn geven een, uh, verzorgen een defilé voor de burgemeester. Dat betekent dat de luchtmacht, de landmacht, hè, die kazernes die hier in Apeldoorn en omgeving zitten, die hebben hun voertuigen hier naartoe gestuurd. De brandweer rijdt daar achteraan. En uh, de staf uit het gemeentehuis heeft ook een uniform aan. Die mag hier ook een uh, rondje lopen. Maar dat is slechts een fractie van het hele feestprogramma. Uh, het, uh, het plein voor het stadhuis is helemaal afgeladen. Vol met uh, kraampjes. Er kunnen kinderen bijvoorbeeld eindeloos koekjes eten en bakken. Uh, er wordt uh, gedanst. Er is de hele dag muziek. Er zijn koren. Kortom, de burgemeester wordt de hele dag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Het lijkt wel een soort koninginnedag. Uh, dan denk ik toch uh, vrij snel terug aan dat drama in 2009. Gaat het daar vandaag ook nog over? Uh, nou ja en nee, want het moet vooral een feestelijke dag zijn. En uh, meneer de Graaf, burgemeester de Graaf is hier mateloos populair. Dus um, mensen willen er zich niet, niet te veel bezighouden met die dag in 2009. Maar als je gaat vragen, van, nou, wat heeft hij voor de stad betekend? Dan is het eerste wat iedereen zegt in 2009. Op Koninginnedag, toen heeft hij zich als een staatsman gedragen. Heeft hij de stad bij elkaar gehouden. Heeft, is boven de partijen gaan staan. En heeft op een zakelijke manier de stad... Uh, geregeerd door die moeilijke periode. Dus uh, bijvoorbeeld de hulpdienst, hè, de politie, de, de brandweer die hier aanwezig is, uh, mensen van de oranje verenigingen, die, uh, die hebben hun zelen, ziel en zaligheid met hem gedeeld, zo vertelden ze. En uh, voor hen is dit dan ook een hele bijzondere dag dat, dat zo'n tijdperk met, uh, met hun, Fred de Graaf, uh, vandaag eindigt. Ja, en hun Fred de Graaf, de burgemeester, wordt senator. Sterker nog zelfs voorzitter van uh, de Eerste Kamer. Maar dat is een deeltijdbaan. Wat gaat hij verder doen? Nou, uh, toevallig zie ik dat, hij, dat het TVLE afgelopen is. Ik kan ah. het hem zelf even vragen. Meteen Meneer Graaf, ja. we zijn live op Radio 1. Um, de vraag is, wat gaat u naast uw voorzitterschap bij de Eerste Kamer nog meer allemaal doen? Nou, voorlopig even niet zoveel. Uh, een paar uh, nevenfuncties die uh, meer in de be begeleidende sfeer zitten. Ik mag uh, bestuurslid uh, worden van het Nationaal Jeugdorkest, dat vind ik heel leuk. Dat is natuurlijk een echte Apeldoornse aangelegenheid. En uh, ik blijf nog eventjes bij uh, de Oorlogsgravenstichting en uh, verder zie ik wel wat er op afkomt. Ja. Iets meer thuis, denk ik? Uh, dat is de bedoeling ook, ja, zeker. zeker. Ja. Um, u bent, misschien tegen Willem Dank, toch ook die burgemeester van 2009, van koningin de dag. Hoe ervaart u dat op zo'n dag als vandaag? Nou, dat komt uh, elk moment weer even voorbij, hè. Ik zeg wel eens, ik heb dat uh, in een hokje in mijn hoofd zitten, er zit een klein deurtje voor. En af en toe gaat het deurtje open, maar dan doe ik het ook gauw weer dicht. Maar ja. dat is wel, het is nog steeds emotie, ja. Ja. Ja. Het is ook een dag natuurlijk waarmee u uw naam heeft gevestigd... en zich als een staatsman bijna hier in Apeldoorn heeft getoond. Ervaart u dat zelf ook zo? Kijkt u er ook zo op die manier op terug? Ja, dat, dat, ik, hoor, ik hoor dat mensen zeggen en dat, dat, dat, dat vlijt me natuurlijk. Maar dat denk je op zo'n moment niet meer na. Je, je doet gewoon wat je, wat je denkt dat je moet doen, naar beste weten. En uh, dit soort dingen is altijd een dubbeltje op hun kant. Hè. Een dubbeltje kan de goede kant opvallen, kan ook verkeerd vallen. Hè. Dat hangt er me helemaal van af en het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ja. Vandaag is een mooie dag, dat heb ik al wel gezien. Ook ja. aan u, geniet. Ja, is er nog iets in het bijzonder opgevallen vandaag? Ja nou, de, de, de ontzettende warmte en hartelijkheid waarmee je gewoon uh, wordt ontvangen op zo'n uh, zo middag. Een hele leuke opzet omdat alle mensen uh, komen aan bod. En uh, je vergeet niemand. Uh, dat kan ook niet op zo'n zo zo zo zo samenspel. En ja, dat laatste is natuurlijk helemaal leuk. Dat gewoon, ja, Ik heb iets met de krijgsmacht al mijn hele leven en uh, met, met, met uh, tradities. Ja, dat ze dat dan voor je organiseren, dat is natuurlijk helemaal top. Ja. En zoals de dag begon gaat hij ook weer is Straks weer muziek en dan gaat het feest hier waarschijnlijk nog wel een paar uurtjes door. Zeker, dank je. Burgemeester Fred de Graaf, hij neemt dus vandaag afscheid in Apeldoorn. En hij wordt voorzitter van de Eerste Kamer, of eigenlijk dat is hij al. Het verslag was, en de vragen werden dus gesteld door Matthijs Holtrop. Een grote randstadprovincie. Het is een idee van minister Donner. Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zouden moeten samengaan om onder andere de economie meer te gaan stimuleren. Aan de lijn nu de commissaris van de Koningin in Utrecht, Roel Robertsen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Dan wordt u Hollander, hè? Hey, ja, dat zou het haast op lijken. Maar het zou me verbazen als het kabinet vandaag daartoe zou besluiten. Ja. Oh, u, u denkt dat het niet doorgaat? Nou, uh, daar, daar zal nog heel veel onderzoek naar moeten gebeuren of dat echt meerwaarde heeft. Want uh, wij zijn natuurlijk, uh, ons Utrecht is het kloppend hart van Nederland, economisch zeer sterk. En dan moet echt uh, aangetoond worden dat zo'n fusie meerwaarde heeft. Uh, laat onverlet dat ook wij vinden dat er, uh, als er een beter bestuur voor minder geld kan komen, dat wij daar een groot voorstander van zijn. Ja, dat staat toch ook gewoon in het regeerakkoord dat, dat het moet gebeuren. Niet zozeer dat deze, vier bij uh, deze drie bij elkaar zouden gaan, maar wel dat er uh, schaalvergroting zou plaatsvinden. Ja, dat is ook de reden dat wij in het voorjaar een brief geschreven aan het kabinet, waar wij zeggen, we gaan zo'n onderzoek naar de meerwaarde niet uit de weg. Maar we hebben ook gezegd, in een tijd dat het economisch en financieel toch spannend is in dit land, dat je ervoor moet waken dat zeg maar, al je energie en bestuurlijke energie in structuurdiscussies gaat zetten. In plaats van te kijken naar de inhoud en uh, ons zeg maar, economisch sterker te maken, want daar gaat het over. Ja, bent, u bang, dan... bent u namelijk bang dat het ons meer gaat kosten? Nou, kijk, de structuurdiscussie die duren in dit land, uh, uh, zeg maar, er liggen als tabels, rapporten en duren heel lang. Uh, maar al de energie gaat in de verkeerde dingen zitten. Nog los van het draagvlak wat het moet heven, hebben, want dit soort plannen kun je alleen maar realiseren als het kabinet, als het, het draagvlak heeft. En draagvlak is daar uh, echt uh, belangrijk in en dat kun je alleen maar krijgen als je de meerwaarde van zo'n fusie kunt aantonen. Ja, denkt u dat de mensen die wonen in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland uh, erop zitten te wachten of uh, denkt u dat dat ze niet zoveel uitmaakt? Ik denk dat mensen, eh, vooral burgers, instellingen eh, op zitten te wachten... dat er goede dingen gedaan worden... en dat onze motor, eh, economische motor eh, in Nederland blijft draaien. En nogmaals, het zijn spannende tijden... en dan moet je dat prioriteit geven. Ja. Nou, los van het feit dat je het in de samenhang moet kijken naar andere dossiers... Eh, en ja. eh, kijk, als, als, als je praat over... Ik, ik wil het doen, minder besturen, minder ja. drukte, zijn we allemaal voor. Maar dan moet je dat ook echt integraal realiseren. En, dan en moet wat je... is dat, integraal realiseren? Nou, dan moet je echt kijken dat je op het moment dat je over zo'n fusie praat... niet weer begint over het creëren van nieuwe hulpstructuren... die Rijksvermiddelijkheid hebben en uh, bevoegdheden hebben... als, als uh, zo'n OV-autoriteit. Want dan heb je het ene bestuur op, het andere introduceer je... en ik, ben je echt, ik, ik, echt ben, niet verder. Ik, ik ben de draad al helemaal kwijt, want wat, wat is er weer een OV-autoriteit? Nou, wat het kabinet wil, is de drie provincies uh, samenvoegen. Ja. Uh, en daarnaast weer een nieuwe tussenlaag creëren. Dat noemen ze een infraautoriteit, die onder andere het openbaar vervoer gaat regelen. Dat zou dan weer een autoriteit moeten zijn, die weer eigen bevoegdheden geeft en nieuwe bestuurders uh, introduceert. Nou, daar schiet je weinig mee op. Nee. En dan uh, intrigeert mij nog één ding. Uh, het is Noord-Holland, ja. Utrecht en Flevoland. Flevoland heeft trouwens al laten weten dat ze er niet veel in zien. Uh, in zien. Maar uh, waarom Zuid-Holland niet? Dat, dat is toch, zou je bijna Zeggen vanuit de historie de Hollanden en Utrecht bij elkaar. Nou, dat moet een ijzersterk geweest worden. Ja, ik weet niet of dat zo'n sterk, uh, sterke combinatie is. Kijk, de Hollanden en, uh, en het sticht, het Wisdom. Het sticht, uh, ja. Dat, dat ze zijn toch altijd in het verleden ook al niet altijd vrienden geweest. Laat of letten dat er toch echt verschil is in de Noordvleugel en de Zuidvleugel. Zoals we het noemen, dus het gebied Amsterdam, Utrecht, uh, Almere heeft economisch heel veel met elkaar. hebben veel minder met Den Haag en Rotterdam. En om dat gebied zo groot te maken, dat lijkt me helemaal geen goed idee. Maar nogmaals, dit soort discussies gaan wij niet uit de weg. Als het maar echt leidt tot, tot minder bestuur... en meer waarde voor ons kloppend hart van Nederland. Want we zijn nu de economische motor van Nederland... en dat willen we graag zo blijven. Ik wens u de succes bij. En volgens mij gaat er nog heel wat water door de diverse rivieren... die door het gebied heen stromen. En het kabinet heeft trouwens vandaag nog geen besluit genomen. Dat meld ik er voor alle volledigheid nog eventjes bij. Meneer Robertsen, dank u wel. Dank u wel, graag gedaan. Straks de opleving in de verkoop van auto's is definitief achter de rug. Dan komen er uiteindelijk minder files, maar daar heb je ja. vandaag niet zoveel aan, Wijnald. Dat moet het wel heel veel minder worden. Ja. 190 kilometer file. Uh, Nou, De, de problemen die zitten nu op de A1 richting Hengelo bij Deventer. Na een ongeluk 8 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. Langs de file op de A15, Rotterdam richting Gorkum tot aan Gorkum: 22 kilometer. Komt er een ongeluk aan de andere kant bij hardingsschot Giesendam. En daar staat 5 kilometer. En de A58, Eindhoven-Tilburg bij Oorschot: 5 kilometer. Door een wagen met pech is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. U hoorde een stuk uit een symfonie van Ludwig van Beethoven... uitgevoerd door een strijkkwartet in Manchester of uit Manchester. Let wel, het is een symfonie die ruim 200 jaar geleden... door de componist zelf gewoon werd weggegooid. Krullenbak in. Maar de Britse Beethoven-expert Barry Cooper... vond in notitieboekjes van Beethoven genoeg aanknopingspunten... om de symfonie te reconstrueren. Wim ten Haver is alt-violist en heeft vaak werk van Beethoven gespeeld. Goedemiddag... Uh, vindt u het mooi als u het hoort? Zeker. Ja, mooi, uh, interessant. Ik sta even te kijken dat het een uit een symfonie is. Ik had begrepen dat het een strijkkwartet was. Dat waren ook de fragmenten die ik heb gehoord in het nieuws. Hè? Maar nou begrijp ik dat het is gezet voor strijkkwartet nu. Maar oorspronkelijk zou het dus om een symfonie gaan. Oké. Okay. En uh, als u dit zo hoort, zegt u dit is een echte beethoven? Ja. Absoluut. Zou je het zelf ah. willen spelen? Uh, <laughs> als, ik nog, als u nog speelde? Dat zou ik het toch wel willen, ja. Zeker. Ja. Ja. Wa waarom zou hij het hebben weggegooid? Nou, als je een handschrift van Beethoven bekijkt. daar vaak zijn bladzijden bij die meer doorhalingen hebben. en uh, losse en ontevreden strepen door de muziek. Heen. Dus ik denk dat hij zeer, zeer zelfkritisch is geweest. Het was een perfectionist. Ik denk het wel, ja. ja eh, maar ja, ten onrechte denk ik dat hij het heeft weggegooid, want het is wel degelijk de moeite waard. Ja, maar dat is zo vaak met componisten, waar wij dus voor op de knieën liggen. Vinden zij net niet goed genoeg of beneden hun waardigheid? Of er spelen nog andere factoren een rol, spelen. Hoor. afspraken met andere uh, uh, uh, drukkers, uh, uitgevers en zo. Dus. Het is heel moeilijk om definitief te zeggen. het is het wel of het is het niet. Ja. Mijn instinct, dat ik langzamerhand in mijn jaren. met de muziek heb opgewoond zeggen dat het wel beter of is. Ja, want dat moet je inderdaad. Is het net als met schilderijen eigenlijk? Dat je nog maar eventjes. de echtheid moet vaststellen? Eigenlijk wel, ja. Maar ah. hoe te doen, hè? Ja. Hoe, eh, vaak, of het gebeurt wel eens. dat ze hetzelfde fragment in een andere. Werk ongeveer terugvinden. Dat dit schetsen zijn geweest die, die niet destijds heeft gebruikt, maar in later werk. Maar dat kan ik op dit moment niet beoordelen. Want nou ik ja, daar, daar gaat de parallel inderdaad met de schilders misschien ook wel weer uh, weer op. Dat zie je dan ook daar ja. vaak. Ja. Maar, maar, maar um, staan ons nog meer verrassingen te wachten, denk ik dan? Ik bedoel, uh, zit er overal over de wereld, liggen daar nog ergens partituren of een klein uh, fotje van, uh, van Beethoven? Heel lang geleden in Denemarken een symfonie van Mozart ontdekt, weliswaar een jeugdsymfonie, dus een, niet een heel erg belangrijk werk, maar toch in de stad Odense en die staat nu officieel op de lijst van werken. En van Bach zijn dingen in Sint-Petersburg ontdekt en uh, gaan ze maar door. En we hopen natuurlijk allemaal dat het eind nog niet in zicht is. Maar het is zeer sporadisch wat er zo komt. Ja, dus, ja nou goed. Het is in ieder geval mooi dat het, uh, dat het ontdekt is. Ja, ja. Dus. Uh, weet u of het een lang stuk is? Nou, ik heb hier 19 seconden, uh, volgens mij. Ik wil het u nog wel een keer laten horen. Het ja, is een ja, beetje ja, van... Het ja, is maar een stukje ervan ja. dat ik heb gehoord. Nou, laat, is, uh, echt, dat, ja. Laten we wat wij hebben in ieder geval even laten horen. En volgens mij staat op nos.nl uh, er straks nog uh, veel meer. Laten we dit nog eventjes horen. Meneer ten ik dank u voor het gesprek. Het was een uh, plezierige ervaring. <laughs> Wederzijds. Ja. Wij gaan het hebben over de autoverkopen. Want de explosieve groei van de autoverkopen in ons land is voorbij. Brancheorganisaties RAI en BOVAG voorspellen dat er volgend jaar... 500.000 auto's worden verkocht. En dat zijn er 50.000 minder dan dit jaar. Louis Dekker van de auto's, met een autot-shirt uh, aan trouwens, in de studio. Uh, Louis, wat is de oorzaak? Hoe kan dit? Ja, het heeft alles te maken met de afgelopen maand. Al die ellende die we in de kranten hebben gezien iedere dag. Consumentenvertrouwen naar beneden. Problemen in Griekenland, problemen met de euro. Banken die elkaar niet vertrouwen. Een nou, hele op... rijtje. En ja, ja. Je merkt het meteen. Het straalt binnen een maand meteen door naar de showroom. We gaan op de centen zitten. Ja. We stellen ver aankopen uit. Ja, en niet een week of een maand. Maar soms wel een jaar, soms wel een paar jaar. En er is het dalend consumentenvertrouwen. Dat is een hele ambtelijke term wellicht. Maar ja, je ziet het onmiddellijk. Concreet bij televisies, bij koelkasten, bij witgoed en, dus en ook bij auto's. Ja. Ja. Want tot op heden ging het hartstikke goed met de autoverkoop in het land. Dat maakt het ook heel bijzonder. Want laten we even terugkijken. 2009 was een rampjaar voor de auto-industrie. Ook in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Vervolgens was er veel verbazing. Goh, wat herstelt het allemaal snel. 2010 was al heel goed. En 16 maanden op rij is er een plus geweest. Waar je moet bij, daar moet je bij bedenken... De maand uh, augustus 2011, als je die vergelijkt met augustus 2010... ging er zomaar tientallen procenten bij. Uh, als je kijkt naar februari dit jaar, 31 procent meer dan het jaar daarvoor. En zo ging het 16 maanden op rij. En nu, in september, heeft het er alle schijn van... we krijgen de cijfers nog, maar het heeft er alle schijn van... dat voor het eerst het zaakje naar beneden kukelt. Yeah. En Ryan Bovag, de brancheorganisaties, die borduren daar nu al op voort. En die zeggen 2012 dan gaat het echt met 50.000 naar beneden. Ja, want die waarschuwen al, al een beetje. Jij hebt zelf onderzoek gedaan en uit jouw onderzoek komt naar voren... dat het dus inderdaad nu op dit moment aan het kelder is. Het ziet er heel erg naar uit dat we over de maand september... die vannacht afloopt, en ik zal zo uitleggen... dat zeg ik niet voor niks dat dat vannacht afloopt... Ja. maar het heeft er alle schijn van dat we daar al een dikke min gaan zien. De eerste 20 dagen van september weten we zeker. Daar is een daling van 10%. Nou is er... Eén punt nog. Er is wel eens een truc op de laatste dag van het jaar. Dat auto-importeurs denken: we kunnen nog even in de hitlijsten wat omhoog schieten. Als we op de laatste dag van het jaar nog even wat auto's op kenteken zetten. laatste dag van de maand. even wat auto's op kenteken zetten. Want dan kom je in het maandlijstje mooi omhoog. Het is net een hitparade. In al die autobladen kom je dan in de top vijf. En dat is goed. En dat is goed voor de verkoop. Dus als jij morgen of volgende week leest: er is ineens toch een plusje. Dan kun je daar vervolgens achter bedenken: nou, dat komt nog wel. Maar desalniettemin. Louis, uh, volgend jaar 500.000 auto's uh, verwacht men te verkopen. Ik denk dat dat is geen kattenpis. Is nog een imposant getal. Dat is een imposant aantal. Zeker als je bedenkt dat het gemiddelde over de afgelopen 20 jaar... 490.000 was met andere woorden eigenlijk boven het gemiddelde. Maar goed, er is één ding wel aan de hand. We kopen vooral kleine autootjes. Die kosten bijna niks. Die leveren voor een dealer bijna niks op. Daar zit soms maar een paar honderd euro marge op. Dus als je bedenkt dat ze nu al veel minder verdienen dan in het verleden. En bovendien, het worden er nog eens 50.000 minder. Ja, dan is er toch wel nattigheid, hoor. Ja, dat is de nattigheid. Uh, maar hoe zit het trouwens eigenlijk met... Uh, want, want dit is de prognose 2012. Hoe zit het uh, uh, verder in elkaar? Ja, nou, deze maand gaat heel erg slecht worden. De rest van het jaar wordt, uh, wordt moeilijk. Uh, het was opvallend rustig in de showroom uh, deze maand. Ik heb veel verhalen over gehoord. Uh, dat mensen met name op de zaterdag he, de verkopers een boek bij zich hadden... en aan het eind van de dag 300 pagina's hadden doorgelezen. Uh, het, wordt een hele moeilijk, uh, en het wordt een heel moeilijk najaar, zegt ook Hans Vervoorn van Fiat. Ja, de, de, we zien dat wel, ja, uh, helaas. Mensen zijn bang geworden uh, door alle berichtgeving. Griekenland, bankencrisis, landencrisis. Consumentenvertrouwens is fors teruggelopen. Elke dag hebben we het al in de krant. Ik verwacht zelf voor... Dit jaar, dat die hoge trend ten opzichte van laatste afgelopen jaar, we zien er iets afnemen. Dus die laatste maanden van het jaar konden wel eens lastig worden. Ja. ja, dan moet je bij bedenken. Hij durft het te zeggen. Er zijn er nou ook een hoop die het wel zeggen tussen de regels door, maar die het nog niet in de microfoon willen. Nieuws is: autoverkoop in september drastisch gedaald. Dankjewel, Louis Dekker. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Is Freddy van Tijn. Het nieuws over het overlijden van de schrijfster Helle Hase is aanleiding voor NRC Handelsblad en het parool... om er bijna de hele voorpagina voor in te ruimen. NRC met een zwart-wit foto, het parool heeft erin een kleur... Alleen nog niet op de eerste editie, die van middag. Weekblad De Groene Amsterdammer publiceerde half augustus een interview met de schrijfster... dat ze zelf toen al als haar laatste bestempelde. Het staat nu weer op de site van De Groene. In het interview zei Helle Haze dat ze bezig was haar archief op te ruimen. Deels met behulp van een papierversnipperaar. Ze zei... Het is een heerlijk instrument, die shredder. Dat knorrende geluid dat hij maakt. U hoorde net de commissaris van de Koningin, meneer Robertsen, van Utrecht bij ons. De site van de provincie is uh, goed bij. Er wordt vandaag meteen bericht over de discussie over de vraag... of de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen één provincie moeten worden. Op de site staat, het zou de provincie Utrecht verbazen... als het kabinet op korte termijn met uitgewerkte voorstellen zal komen. Provincie heeft in een brief premier Rutte al aangegeven dat in deze economische zware tijden voorzichtigheid geboden is. Draagvlak is essentieel en de meerwaarde van een fusie moet worden aangetoond. Provincie voelt meer voor goede afspraken dan voor het veranderen van structuren. En vanmiddag sprak collega Dorat Megens, PVNA gedeputeerde van de provincie Flevoland, Mark Witteman al. En ook die ziet er het nut niet van in.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 Op de site van de provincie Flevoland en Noord-Holland kunnen we nog niets vinden van de discussie. Het lijstje met laatste nieuws van Flevoland wordt aangevoerd door een item over de week van de smaak. De provincie heeft ook een Twitter-account, Flevo Nieuws, maar ook daar alleen die smaakweek en werkzaamheden aan een lokale weg. En ook het nieuws op de site van Noord-Holland betreft vooral de toestand op de weg. We hebben trouwens met z'n allen nog even zitten puzzelen op een naam voor die nieuwe provincie, maar veel verder dan Noho Flut. Samengesteld uit de beginletters van de provincie zijn we het. nog niet gekomen. U hoorde mogelijk al in het nieuws dat de Amsterdamse politie maatregelen heeft genomen... om te voorkomen dat een demonstratie van krakers morgen uit de hand loopt. Parool opent, schrijft op de voorpagina dat de demonstratie het stadsbezuur en de politie grote zorgen baart. Krakers demonstreren tegen het kraakverbod dat een jaar oud is. Ze mogen van alles niet, van burgemeester Van der Laan. Morgen, precies een jaar geleden, ging het er heftig aan toe tijdens een dergelijke demonstratie. Is oud Toen raakten krakers en politieagenten gewond en werd er veel schade aangericht. In de Stentor staat dat in Zwolle, de eigenaresse van een café, het spelletje Word Feud heeft verboden. Alice heet ze, ze is het meer dan zat. Word Feud is een soort scrabble dat op de mobiele telefoon kan worden gespeeld. En het heeft inmiddels bij duizenden mensen tot verslaving geleid. Ook in Zwolle dus. En ook bij de vaste klanten van het café van Alice. Uh, het loopt echt de spijguiten uit, zegt ze. Soms zit de hele bar vol met mensen die wordfeud spelen en die niet meer met elkaar praten. Er is geen interactie meer met de barman. Een petitie van Radio Kink FM op Twitter tot slot. Kink FM moet blijven, die werd 4.500 keer ondertekend. Het is te vergeefs geweest, want vandaag is de laatste uitzenddag van de zender. Het station heeft 16 jaar bestaan, maar heeft nu geen frequentie meer. Het is te duur. Uh, zometeen hier tussen 5 en 7, Mark van der Molen. en uh, ja, Ik hoop dat je blijft luisteren de hele dag tot zo zo het einde... want ja, nu kan het nog, straks niet meer. Dan spreek je vanavond tussen 10 en 12, de laatste twee uur van Kink FM... Wat, ja, Echt een eer om te mogen doen. Dat is... Ze, Ze hebben een hitlijst met de beste muziek van King Cap En tegen 12 uur de nummer 1. Het is niet meer. Dank je wel, Freddy. Graag gedaan.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 Dus wat krijgen onze luisteraartjes dan gemiddeld over die vijf jaar? 3,4 procent. Zeg dat dan! Gemiddeld 3,4 procent rente op ons Klimspaardeposito. Juist wie we willen is kunnen. Kijk op Frieslandbank.nl. Ga voor meer informatie over kerstpakketten naar Geen Kerst zonder kerstpakket.nl.